De beurs, kracht. Ja, uh, het spoor. Onze documentaire afdeling, sinds kort gevestigd in het gebouw... levert een bijdrage aan de verwarring daar ontrent. Luister. Als nou de beurs nog een beetje zakt... dan ben ik de hele bliksemste boel kwijt. Dan heb ik alleen nog maar een oude wee. Nou, dan kun je van leven. Maar toch niet zo erg royaal. Hè? Je kunt zeggen die mensen stonden allemaal eh, langs de zijlijn te kijken hoe het onschuldige beursspel ontaarde in een, in een bloedbad. Hè? En de meeste mensen stonden langs de zijlijn. Ik denk zelf niet dat de bodem al is bereikt maar waar die ligt en wanneer dat eh, mag Joost weten. Structurele crisissen, langdurige economische crisis, kunnen alleen worden opgelost, het zij door oorlogen, generaliseerde oorlogen, wereldoorlogen, het zij door gigantische beursverschuivingen. Als het in uh, Wall Street druppelt, dan regent het hier. Ja, maar ik kan niet geloven dat zoiets wat in Amsterdam of Washington speelt, dat het mij gaat betreffen dan uh, Erik wil dat dan zeggen. Stil. In het gebouw kennen we ook de afdeling documentaire. Een afdeling met veel daglicht,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 Zijn voeten op een bankje voor de kachel en op het tafeltje naast hem de beursberichten uit diverse kranten. Zijn hele leven lang hebben aandelen en opties een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uitgeoefend. Wat moet je anders met je geld? Op een bankrekening devalueren je spaarcenten maar weg, zegt hij. Ook voor meneer Zuiderhof heeft deze beurskracht grote gevolgen. Als nou de beurs nog een beetje zakt, dan ben ik de hele bliksemste boel kwijt. Dan heb ik alleen nog maar een oude ween. Nou, dan kun je van leven. Maar toch niet zo erg royaal. Hè? Ik zal helemaal geen, geen gebreken leiden, hoor, als ik alles kwijt ben. Ik leef net zo precies zo door. Ik blijf met mijn voeten bij de kachel zitten en met vier truien dan als het is. En, en Geert te zorg dat ik lekker te eten krijg iedere dag. Ik kom niks tekort. Ook niet al ben ik al mijn effecten kwijt. Mm. Zover is het nog niet, maar, maar dat kan als de beurs nog een beetje zakt. Ja. Maar heeft het op dit moment al consequenties voor u? Bent u nu al wat verloren? Ja. Ik heb juist vanmorgen, naar, uh, naar aanleiding van de, de, de, de koerslijst in de krant, zitten uitcijferen. En toen had ik nog 218.000, dat was het, hè? dat ik zei vanmorgen. 218.000, maar ik heb 200 schuld op de bank. En, en de bank eist als dekking 30% overwaarde, dus dat moet 260 zijn. En als nou de bank goed bij stuk houdt, hè, als ze morgen bijvoorbeeld zeggen: zo kan het niet meer, want die voldoet niet aan de eisen, dan kom ik zo'n 40.000 tekort, en dan moet er viermaal zoveel verkocht worden. De kleine 40 kom ik tekort en het bijna viervoudige moet dan verkocht worden. Dan zit je goed. Maar dan houdt u bijna niks meer over? Nee. En als er de beurs morgen nog meer zakt, dan hou ik geen bliksem over. Maar u ligt er niet wakker van, en, zo te zien. En ik zei net al, ik heb de grootste stop eigenlijk al gehad. Niet met deze beursinzinking, maar een, een dik jaar, anderhalf jaar geleden ongeveer. Toen ging het zo vreselijk goed, de, de, de koersen gingen maar omhoog en omhoog en ik kocht maar meer en meer en, en ik maakte meer en meer winst. En toen had ik op een gegeven moment 8 ton bankschuld en 13 ton effecten. Dus ik had een half miljoen van mezelf. Als ik toen verkocht had en belegd in, uh, in obligaties, dan houd ik nu nog een half miljoen. Ja. Ik vraag me af waarom u het zo leuk vindt... om met die aandelen bezig te zijn. Want u heeft, uh, als ik het zo hoor... in de afgelopen jaren, ook flinke klappen gehad. Flink ja. veel verloren. Ja, en toch... Ik heb de laatste jaren... al een boel van mijn vermogen... aan mijn kinderen gegeven. en Want uh, het kost allemaal maar... Succesrecht. En daar had ik het vanmorgen bij Geert te komen. Jullie hebben er nog samen meer van dan ik op een eentje tien jaar geleden had. He, dus er zat toch wel winst in. Ja. Maar waarom vindt u het nou nog steeds zo leuk om te handelen met die aandelen? Ja, ik doe het niet omdat ik het leuk vind. U kunt het ook op een bankrekening zetten, dan weet u in elk geval zeker dat u een vast percentage weet rente ik krijgt. Ik weet en zeker dat het met de hulde mee devalueert. En dat gaat hard. Mm. Je kunt veel meter maar een grote schuld op de bank hebben. Die devalueert ook weg. Maar, maar er zitten dus ook hele grote risico's aan... Uh, het kopen er. van aandelen. Ja, dat zit er. Maar er zitten ook winstkansen in. Ja. Ja, en, maar is het misschien het risico wat u aantrekt? Vindt u dat ook leuk, dat risico? Ja, dat weet ik, niet. weet ik niet. Misschien ook wel. Heeft u nou ook gebeld met de bank vandaag? Nee. Toen die hele hoos begon? Nee. En... Ik ik echt blij om mensen zijn mij ook nog niet. Hans Beugel is financieel-economisch redacteur van de NRC. En hij beschrijft voor zijn lezers de ontwikkelingen op de beurzen in de hele wereld. Oktober 1929 en oktober 1987. In beide maanden stortte de beurs in elkaar... En beide met een beangstigende voorgeschiedenis, zegt Beugel. De koersontwikkeling dit jaar die is vrijwel identiek geweest als het jaar 1929. Als je die twee grafieken op elkaar legt, dan is dat een bijna beangstigende paralleliteit. Dus dat, dan spreek je over de maanden januari, januari tot nu? Januari tot en met oktober. En het opvallende is ook dat... De, de crash heeft plaatsgevonden in, in oktober. Vandaar dat men zegt... Oktober is een, een slechte maand voor de effectenbeurzen. Anderen zeggen ja... Januari, april, mei, juni enzovoort... Zijn ook slechte maanden. <laughs> een bekend grapje op de beurs. Maar... Um... Als je kijkt wat er, in 19, wat er na 1929 is gebeurd... ...in 1932 zaten de koersen op 15% van het hoogste niveau wat in 1929 is bereikt. Dus de grote klap is ook in de jaren daarna nog gekomen. We hebben in 1929 eerst een herstel gezien, dat zien we nu ook. Maar dat kan natuurlijk nog best lager gaan. Maar dan moet ik wel zeggen dat er toen zowel sprake was van een financiële als een economische crisis. En dat er toen een volkomen verkeerd beleid is gevoerd door de centrale banken en je mag hopen dat dat nu niet gebeurt en economisch gaat het niet zo slecht. Er is groei in Amerika, er is groei in Europa, dus ik zou willen zeggen er is op het ogenblik alleen nog maar sprake van een beurscrisis, maar zeker niet van een economische crisis. De vergelijking met de beurskracht van 29 is al veel gemaakt. Ondanks het feit dat de koersen nu nog meer gezakt zijn dan destijds, zien de meesten in de financiële wereld de toekomst niet zo somber in. Journaliste Pauline van der Ven, die vorig jaar een boek schreef over de aandelenhandel, wel. Um, wat er toen gebeurde is eigenlijk uh, vergelijkbaar met wat er nu is gebeurd. Namelijk dat mensen uh, een tamelijk overspannen verwachting hadden van. Uh, hoe het bedrijfsleven ervoor stond en wat er verder ging gebeuren... dat was toen ook wel gewaarschuwd... dat dat, dat uh, toch uh, in de praktijk heel erg zou kunnen tegenvallen... en dat in feite ook uh, de bedrijvigheid aan het teruglopen was. Uh, goed, dat duurt altijd een tijd voordat het doordringt. De koersen zijn toen enorm gestegen, echt heel erg hoog. En uh, diezelfde overspannen verwachtingen... Uh, voor wat het bedrijfsleven zal doen, hoe goed het niet allemaal zal gaan... Die hebben we nu ook afgelopen jaren gezien. In de praktijk blijkt dat ook uh, vrij hard tegen te vallen. En op een gegeven moment zie je dan dat mensen toch tot het inzicht komen. Hè, dat misschien die koersen inderdaad veel te hoog zijn. Ja, maar hoe komt het dat al die mensen opeens op één dag allemaal tot het inzicht komen... en naar die beurs rennen en dat het dan in één keer zo naar beneden klapt? Dat was ook een, uh, toch een soort uh, paniek. Hè. Op een gegeven moment dringt het tot mensen door van nou is het gedaan. En ze zien ook inderdaad op het koersenbord de koersen dalen. Het publiek stroomde toen in grote getal ook naar de beurs toe... Allerlei commissionaires vielen flauw en zo. Wat je, de taferelen die je nu ook uh, hebt gezien. Maar je, je, het was gewoon een, een hele innoverende uh, dag. Hè. Mensen zagen die koersen dalen en dachten: van nou, ah, ik, ik, uh, ik moet er vanaf. En wel zo snel mogelijk, want hoe langer ik wacht, hoe groter verlies ik leed. Want dan blijft mijn zakken. Nou, dus dan, dan, dan stroomt iedereen met verkooporders naar die beurs toe. Dus Er staat op dat moment geen vraag tegenover, omdat beleggers afwachtend zijn. Vooral de grotere, die denken van nou. Maar zien waar die bodem ligt, dus even kijken. En dan gaan we natuurlijk wel, als we inkopen, op het allergoedkoopste punt inkopen. Dus niet nu. En dat betekent dat je alleen maar verkoop hebt en dat daar geen vraag tegenover staat. En dat doet de koers enorm kelderen. Hoeveel zijn de koersen destijds in 29 uiteindelijk gekelderd? Ze zijn uiteindelijk terechtgekomen op 1 negende van de koersen die werden genoteerd in de op het hoogtepunt. Maar dat duurde een tijd. Veel mensen denken dat dat in één of twee dagen gepiept was. Dat was niet zo. Daar is, dat heeft drie jaar geduurd. En De koersen die zijn opeens inderdaad op die Black Tuesday heel erg gekelderd. Maar daarna zijn ze weer een beetje bijgetrokken. Maar daarna zijn ze toch weer verder omlaag gegaan. Een beetje omhoog, een beetje omlaag. En zo is dat drie jaar per saldo. Is het drie jaar echt alleen maar gedaald tot Totdat na drie jaar in 1933 de bodem is bereikt in de maart. Toen zijn mensen weer begonnen te kopen en dan krijg je dus de, begint de koers een beetje te stijgen en dan krijg je een geleidelijk herstel van vertrouwen wat overigens heel lang kan duren. Want dus in geen jaren is daarna het, het niveau weer een beetje op peil gekomen. Ja, hoe lang heeft dat geduurd tot het niveau weer op het peil van 1929 komen? Nou, Het duurde dus eerst hebben we drie jaar van koersdaling gehad, dus tot 1933.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 Ook financieel journaliste Paulien van der Ven denkt dat de kleine beleggers het zwaarst door de koersval getroffen zijn. Maar de opvatting van Van Rossum dat ook de grote beleggers verloren hebben, die opvatting deelt Paulien van der Ven maar gedeeltelijk. Ja, verliezen en verliezen is dan twee. Hè? Wat ik niet weet is voor welke bedragen Robeco die aandelen heeft ingekocht. Het gaat er dus om, heb je ze ook inderdaad drie maanden geleden ingekocht, ja dan ben je het geld nu kwijt. Heb je ze bijvoorbeeld vier of vijf jaar geleden ingekocht, helemaal aan het begin van de hoogst voor een klein uh, uh, leuk bedragje, dan, uh, dan heb je nog altijd een hele vette winst gemaakt. Ja, nou, het is waarschijnlijk dat de meeste grote beleggers de laatste tijd minder gekocht hebben dan een paar jaar geleden. Ja hoor, zeker. Ja, ja, Nationale Nederlander weet ik het van, dat is de grootste belegger op de Nederlandse beurs die heeft eigenlijk de afgelopen twee jaar niets meer gedaan op de Nederlandse beurs. Tegenover de grote, institutionele beleggers zoals de pensioenfondsen staan de kleine beleggers, de particulieren. Mensen die duizend gulden te beleggen hebben of een paar miljoen om mee te spelen. En het zijn dus vooral die kleine beleggers, u hoorde dat net Van Rossum en Van der Ven zeggen, die kleine beleggers die te samen veel hebben verloren. En een paar die schatrijk zijn geworden. Niet omdat ze echte aandelen in hun bezit hadden, want die zijn veel minder waard geworden. Nee, zij hadden het recht gekocht om aandelen tegen een bepaalde koers te kopen of te verkopen. En dat gebeurt op de optiebeurs. Een zeer ingewikkelde manier om te speculeren. Financieel-economisch redacteur Hans Beugel gaat nu in twee minuten vereenvoudigd uitleggen wat er in feite op die optiebeurs gebeurt. Poets en kools zijn de trefwoorden. Stel, ik wil 100 gulden in aandelen beleggen. Dus uh, u gaf nou het voorbeeld van, je kunt een aandeel kopen voor 100 gulden, maar je kunt ook een optie kopen voor uh, een fractie van dat bedrag, dus een premie van, laten we zeggen, 10 gulden. Laten we het eenvoudig houden, dat je voor 10 gulden een optie kunt kopen die je het recht geeft om dat aandeel voor 100 gulden te kopen, gedurende een bepaalde periode. Je die koopt het dus nog niet. Je koopt het nog niet. Je koopt alleen maar het recht om het te kopen. En dan gaat het aandeel naar 200 gulden. Nou, wat kan je dan doen? Dan koop je dat aandeel op 100. En je verkoopt het onmiddellijk voor 200. En dan heb je dus 100 gulden min 10 gulden. Dat is de premie die je betaalt. heb je 90 gulden winst gemaakt. Bij een investering van 10 gulden. Dus je hebt je geld vernegenvoudigd. In een relatief korte tijd. Je kunt ook de omge omgekeerde kant... De andere kant uit uh, speculeren. Laat ik het nou maar speculeren noemen. Je kunt een, een, een optie kopen die je het recht geeft om een aandeel op 200 gulden te verkopen gedurende een bepaalde periode. En zeg dat je daar ook weer 10% premie voor betaalt. Dus je betaalt 20 gulden en die geeft je dan het recht om dat aandeel op 200 te verkopen. Nou daalt dat aandeel tot 100. En dat betekent dat iemand zich verplicht om het ook voor dat bedrag te kopen, voor 200 ja, te kopen. Ja, daar moet dus iemand anders tegenover staan. Dat betekent dus als dat aandeel tot 100 gulden daalt, dan kan jij nog steeds op 200 verkopen. Dus wat je dan kunt doen, is je koopt dat aandeel voor 100, je verkoopt onmiddellijk voor 200... en je hebt 100 minus die 20 gulden, is 80 gulden winst gemaakt. Dan heb je dus precies de andere kant uitgespeeld. Dat zijn nu ook de mensen die de grote klap hebben gemaakt, neem ik aan. Uh, degene die opties, uh, die poed-opties, dus verkoopopties hebben gekocht, die hebben een, uh, een grote klap gemaakt, want het heeft zich in een zeer korte tijd afgespeeld. Op de optiebeurs kan je aan een crisis zoals nu dus veel geld verdienen als je speculeert op een koersdaling. En veel verliezen als je hebt gegokt op een stijging. Vandaar dat optiebeursdirecteur Tjerk Westerterp... u kent hem nog wel, die oud-minister van Verkeer en Waterstaat... altijd heeft verkondigd dat het hem niet uitmaakt of de koers nou omhoog of omlaag gaat. Als er maar beweging in zit, dat is goed voor de optiebeurs, was zijn stelling. Nou, die beweging is er de afgelopen weken volop geweest. Westerterp zou dus een tevreden man moeten zijn. Ja, in beginsel... ...ben ik wel een tevreden mens in die zin dat we hebben op de optiebeurs in Amsterdam... ...geweldige omzetten te zien gekregen de afgelopen week. Ik handhaaf ook wel mijn stelling... ...de koersen kunnen niet genoeg schommelen. Ik moet er wel aan toevoegen. Ik heb toen nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn... ...dat op één dag koersen 15% in elkaar zouden donderen. Dat hebben we zelfs in oktober 1929 in New York niet gezien. Uh, dus nogmaals, ik blijf bij de stelling voor de optiebeurs. Uh, kan het niet, kunnen de koers niet genoeg schommelen? Het moet wel binnen zekere perken natuurlijk blijven, hè, want anders krijgen de mensen toch wel erg op een donderdag. Ja, maar wat betekende dit nou voor uw beurs? Het betekende voor onze beurs dat wij een geweldige omzet hebben gedraaid. Uh, deze week is de hoogste weekomzet geweest. Sinds het bestaan van de optiebeurs, dus sinds 1978. Um, het betekent ook wel een groot aantal technische moeilijkheden. Op een gegeven moment is onze computer helemaal op tilt gegaan en dat was aan het begin van, een, van de handel. Dus dat was niet zo aardig. Dus we hebben met man en macht toen gewerkt om die weer aan de praat te krijgen. Dat is uh, gelukt, gelukkig. Uh, dat was afgelopen woensdag, maar dat heeft wel betekend dat we die dag bijvoorbeeld niet alle orders hebben kunnen verwerken. En dat is natuurlijk voor een beurs heel vervelend. Nou is het zo dat op de effectenbeurs, hè, iedereen die aandelen bezit, heeft iedereen. Zijn aandelen zijn nu in waarde gedaald. Op de optiebeurs is het zo dat je ook aan deze klap flink had kunnen verdienen als je dat had voorzien. Heeft u enig idee hoeveel er aan verdiend is? Nee, dat durf ik op het ogenblik uh, niet te zeggen. Uh, wij kennen ook natuurlijk niet de individuele posities van, uh, van optiebeleggers. Uh, ik schat zelf dat er toch per saldo de particulieren de afgelopen week nogal is verloren, maar er zijn er zowel particulieren als beroepshandelaren die aan de koersdalingen van de afgelopen dagen ook behoorlijk wat hebben overgehouden. Maar hoeveel miljonairs zijn er bijgekomen in Nederland? Ik durf het niet te zeggen, maar ik sluit niet uit dat er toch wel enkele bij zijn gekomen van de week.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 balans van de dag en aan dat aandeel alleen hadden wij meer dan 100% verdiend. Doordat een relatief klein publiek zulke goede zaken heeft kunnen doen op de optiebeurs, is een aantal handelaren de afgelopen dagen flink in de problemen gekomen. Optiebeursdirecteur Westerterp. Ja, er zijn op de optiebeurs de afgelopen week, ik schat zo tussen de vijf en de zeven handelaren, toch wel in moeilijkheden gekomen. Dat is niet alleen doordat die putopties zo in waarde zijn gestegen, die verkoopopties, maar ook omdat de koopopties, dus de normale opties laat ik maar zeggen, de, de calls, dat die zo enorm in waarde zijn gedaald. Eh, ja, en daar eh, zijn, eh, zoals gezegd, ik schat tussen de vijf en de zeven handelaren, toch wel in ernstige financiële moeilijkheden gekomen. Betekent niet dat ze per se failliet moeten zijn of moeten gaan. Maar ze voldoen in ieder geval niet meer aan de strenge vermogenseisen van de optiebeurs. En dan worden ze, helaas voor hen, dan worden ze tijdelijk aan de kant gezet. Maar hoeveel van die handelaren die in de financiële moeilijkheden zitten, mogen nu dus niet meer handelen? Nou, dat zijn er op dit ogenblik, ik geloof, een stuk of zeven. En uh... Nogmaals, dat kan weer goedkomen als de markten zich zouden herstellen, hè? als de beurs zich herstelt. Eh, het kan ook zijn dat als dat niet gebeurt, dat het op een gegeven moment eh, einde van de koopman is. Niet alleen die zeven handelaren op de optiebeurs, die Westerterp noemde, zijn in de problemen, want vanochtend werd bekend dat een van de grootste handelaren op de effectenbeurs, dat is dus die andere beurs waar de aandelen en obligaties daadwerkelijk worden verhandeld, dat een van die grootste handelaren inmiddels failliet is. De telefoon van het steentje op de beursvloer wordt niet meer opgenomen. Terug naar Van Rossum, de Belgische econoom. Filosoferen over de oorzaken van de kracht vindt hij niet zo interessant.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 ...namelijk 508 punten verlies uh, vorige dinsdag. Dat is 23%. Uh, om daar toch een idee van te geven wat dat dan voorstel... ...23% verlies op de Amerikaanse beurs... ...dat correspondeert dan toch met ongeveer uh, zoiets als 1-2 uh, maal... ...het ganse Nederlandse nationaal product, zeg maar het inkomen van alle Nederlanders ja. samen. Ja.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 Pauline van der Ven voorspelde echter al een jaar geleden in haar boekje met de titel Stop los, beleggen en speculeren op de beurs, dat deze klapper zat aan te komen. Um, ik heb destijds een berekening gemaakt van uh, de performance van het Nederlandse bedrijfsleven uh, aan de ene kant en aan de andere kant uh, wat mensen bereid waren, wat het publiek of grote beleggers bereid waren om voor aandelen van diezelfde bedrijven neer te tellen. En uh, dan zag je dat uh, daar een steeds groter gat tussen kwam te zitten. Dat, dat werd echt heel erg uh, groot, dat verschil. Dus, en, en dat is gewoon lucht wat daartussen zit. Want eigenlijk in, in de ideale situatie betaal je voor een aandeel gewoon echt wat het bedrijf waard is. Maar goed, is, er spelen nog uh, aller, allerlei factoren rol, zoals verwachtingen en zo. Dus je kunt natuurlijk wel, wel, wel iets meer betalen voor een aandeel. Maar als je op een gegeven moment ziet dat... Uh, ...mensen voor een aandeel een bedrag gingen betalen... ...dat uh, als de belegger het moest hebben van dividend... Uh, ...dat hij dan 30 jaar moest wachten voordat hij uh, die investering er weer uit had... ...dan uh, kun je toch echt wel van een schromelijke overschatting uh, van de situatie spreken. En dan gaan mensen echt uh, speculeren op koersstijgingen... ...en dan, dan zit je echt in het speculatieve gedeelte al van een hoos... De waarde van de aandelen had niks meer te maken met wat een bedrijf waard was. Nee, eh, nee zonder meer niet. Nee. Zijn de aandelen met wat ze nu gezakt zijn terechtgekomen op de waarde die ze weer ongeveer vertegenwoordigen? De waarde van de bedrijven waar ze voor staan? Nee, ik geloof niet dat we daar al zijn. Nee. Nee. Ik weet ook niet precies waar dat ligt, maar dit is dus even met een natte vinger... Maar ik dacht niet dat we daar al waren. En overigens, zo rationeel werkt het vaak ook niet. Je zou dan zeggen, van, nou goed, dan blijft het misschien zakken tot wij dat niveau hebben bereikt. Uh, waarop het aandeel een reële afspiegeling is van uh, de, de, de performance van bedrijven. Maar zo is het vaak niet. Op een gegeven moment begint het te kelderen en dan rent iedereen hals over kop naar, naar de beurs toe om zijn stukken te verkopen. Dat zag je in 1929 ook. Die koersen zijn terechtgekomen op een niveau dat, dat, dat ook naar beneden toe... Dat, dat helemaal niets meer te maken had met, uh, met, met uh, hoe de bedrijven ervoor stonden. Toen waren de bedrijven veel meer waard dan de aandelen? Toen waren op dat moment, later natuurlijk daar de Great Depression overheen gekregen... en toen werd het natuurlijk alleen slechter. Maar uh, op dat dieptepunt is, is, is, kun je inderdaad zeggen... dat, mensen, dat de aandelen toen uh, veel lager stonden dan de bedrijven waard waren. Ja. Het is dus niet zo'n rationeel proces als wel al wordt aangenomen. De totale waarde van alle aandelen samen is de afgelopen vier jaar vervijfvoudigd. Dus stel dat was 100 gulden, dat is dan nu 500 gulden. De waarde van de bedrijven, of het aantal bedrijven waar die aandelen voor staan, is niet vervijfvoudigd. Die halen dat bij lange na niet. Dat betekent dus dat de koerswaarde een luchtballon was, een papieren tijger... die niets meer met de echte, met de reële, de feitelijke economie te maken had. Paulien van der Vens sprak er net ook al over. En mede daarom is de hele zaak in elkaar gestort. Als de koers, zoals gisteren, nog verder zakt... wat kunnen dan de maatschappelijke gevolgen zijn voor u en voor mij... die geen aandelen bezitten? Hans Beugel van de NRC. Ja, Ik denk dat het erg zal afhangen hoe, hoe, hoe sterk de koersdaling zich zal voortzetten... Uh... Als, als de koersen echt naar een veel lager niveau gaan, dan wordt het dus voor ondernemingen uh, minder aantrekkelijk om uh, nieuwe uitgiftes uh, te doen. Want uh, ze krijgen dan, uh, als ze een uitgifte doen, gewoon veel minder geld binnen dan op die hoge koers. Dus op, je, hebt, je ziet het nu al, dat verschillende uitgiftes ingetrokken zijn. Netschroef gaat niet door, ATAG niet, Van Nelle niet. Dat betekent uitgifte, dat betekent een bedrijf heeft geld nodig, ja. geeft aandelen uit op de beurs... Uh, om, om aan geld te komen. Ja. En dat nieuwe, doen ze nu niet. Nieuwe aandelen. En het is natuurlijk aantrekkelijker om nieuwe aandelen uit te geven op een hogere koers dan op een lagere koers. Want dan nou, krijg je meer geld binnen. Dan krijg je meer geld binnen. Nou, als ze die uitgiften niet doen, dan krijgen ze dus geen geld binnen en kunnen ze ook niet investeren. Dan komen er geen uitbreidingsinvesteringen, minder werkgelegenheid en dan krijg je dus die desastreuze spiraal.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 Er is de afgelopen week veel gesproken over kapitaalvernietiging. De Amsterdamse beurs noteerde een verlies van bijna 30 miljard gulden. Maar gaat dat nou wel met klinkende munt? Moet je nou cash afrekenen, die 30 miljard gulden? Paulien van der Ven. Absoluut niet. Nee, ja, dat hoorde ik ook op het journaal. Kapitaalvernietiging enorm, hè, grote bedragen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, Er is, is een groep die geld verliest. Dat is, dat is heel duidelijk zo. Maar die, dat zijn dus de mensen die die dure stukken hebben gekocht... Maar dat geld voor die dure stukken hebben ze natuurlijk wel aan een andere belegger gegeven op de beurs die die stukken heeft verkocht. Dus er, gaat, er is nergens een groot zwart gat op de beurs waar een hele hoop geld invalt bij een koersdaling. Zo is het niet. Er treedt absoluut geen kapitaalvernietiging op. Dus wat je ziet bij een plotseling koersval is eigenlijk niks anders dan een operatie herverdeling. Geld van de kleine beleggers die er als laatste zijn ingestapt komt terecht in de zakken van de grote beleggers die er lang geleden die stukken hebben gekocht en die er op, de, op het hoogtepunt vanaf zijn gewild. Nou, dat betekent dus dat het Jan-publiek, uh, zeg maar, veel minder uh, te besteden heeft. En dat heeft natuurlijk toch wel zijn effect op uh, het bedrijfsleven. He, dus er worden minder producten van. Uh, in 1929 zag je heel interessant, toen uh, waren radio's heel, heel geliefd. En uh, wat je zag is dat uh, na de beurskracht. De verkoop van de afzet van radio's... dat dus typisch iets wat niet door grote beleggers wordt gekocht... maar echt door, door particulieren. Die uh, uh, zakte met uh, iets, iets van 80% fenomenaal. Het kelderde helemaal naar beneden. En uh, die makers van radio's hebben natuurlijk grondstoffen nodig. Dat is niet een geïsoleerd probleem van alleen maar die makers van radio's en wasmachines. Die hebben hun grondstoffen nodig. Dat is het het bedrijfsleven is dus feitelijk een netwerk van elkaar toeleverende bedrijven... En dat, dat spreekt heel snel natuurlijk. Maar zit zoiets er nu weer in? Nou, dat ligt eraan. Als het, als het echt nog flink gaat dalen... dan uh, is dat, is dat absoluut niet uitgesloten. Nee. De koers was nog nauwelijks gekelderd of de deskundigen begonnen. Het viel al mee, zeiden ze, en ze voorspelden spoedig herstel... Dinsdagavond presteerde de directeur van Staalbankiers het, het publiek alweer op te roepen aandelen te kopen. Directeur Vermeulen van de effectenbank Vermeer en Co. ziet dat herstel nog niet zo snel. En ergert zich dan ook aan dit soort uitlatingen van collega's. Uh, ik vind het onoordeelkundig van iemand die in dit vak zit. En het was niet zomaar een handelaar, het was de directeur van Staalbankiers. Uh, zou het een handelaar zijn geweest, dat kan ik me nog begrijpen. Maar iemand op die plek mag dat niet zo stellen, zeker niet in deze tijden. Hij behoort te weten dat op een gegeven moment, als men dan wil kopen, dat hij op zijn minst had moeten zeggen, nou ja, het is goedkoop, het is laag. Als men wil kopen, doe het voorzichtig, uh, doe het voor een stukje van het geld wat u wilt besteden. Niet alles, want die beurs, als je naar de technische aspecten, gaat, krijgen we het nog een keer lager. He, dus dan zie je de niveaus van koersen die we gisteren dus gezien hebben, die komen dus weer lager. En dat hebben we vandaag gezien, ja. bijvoorbeeld. Vandaag zijn een aantal fondsen, uh, zijn gewoon weer, wij tijdens beurstijd, dan allemaal wat hersteld. Maar hebben onderbeurzen 10 tot 15 procent lager gezien op de donderdag. Ja. Terwijl het publiek gisteren gekocht heeft. Maar heeft het echt effect dat, dat zo'n man op de televisie zegt van mensen met lef die moeten nu weer gaan kopen? Nou, dat is natuurlijk altijd uh, ter discussie. Maar ik vind als men aan het publiek in, het, in, een, uh, in een bepaalde uh, rubriek zegt dat dit uh, moet gebeuren, dan zijn er op zijn minst een Aantal mensen die dus zelf al het idee hebben en die door zo'n opmerking over de brug worden geholpen. Ik heb het geluk dat ik vlak naast de Hoekman en Philips zit. En ik heb werkelijk stapels van 10, 15 centimeter hoog aan hele dunne velletjes papier, wat allemaal kooporders waren, ja, heb ik binnen zien komen. En het is exact dezelfde in Koninkolie geweest, exact dezelfde in vele andere fondsen geweest. En dat is uitsluitend publiek aankopen, uitsluitend. En het publiek heeft zich gisteren en masse in de markt gestort. En. Op een verkeerd moment. Want het had natuurlijk beter geweest om dat bijvoorbeeld een stuk op vandaag te doen. Waar de koersen dan zo'n 10, 15 procent lager zijn. De vooruitzichten voor de nabije toekomst hoeven voor beleggers niet somber te zijn. Dat althans zeggen de beleggers zelf. Maar ze verbinden daar wel wat voorwaarden aan. De Amerikanen moeten een betere begrotingsdiscipline hebben en verder bezuinigen. De rentestijgingen moeten tot stilstand worden gebracht. Een escalatie van de golfoorlog moet worden voorkomen, niet om mensenlevens te redden, maar omdat die zou kunnen leiden tot een explosie van olieprijzen en daarmee de prijzen van andere grondstoffen. En een uh, vertrouwenscrisis in de Amerikaanse dollar moet worden voorkomen, want een vrije val van deze munt kan het economisch herstel in Europa en Azië behoorlijk in gevaar brengen. Als u nog geen aandelen bezit, dan zal het leeuwendeel van deze crisis langs je heen zijn gegaan. Maar in deze uitzending heeft u kunnen horen dat als je geen aandelen bezit en de koers verder daalt, dit ook voor niet-aandeelhouders gevolgen zal hebben. Minder investeringen, meer werkeloosheid en als het flink doorzet een echte recessie. Gebleken is dat de psychologie van de paniek bij dit soort processen wel een doorslaggevende aard zijn geweest. Professor Bauma is hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen. Het zijn de factoren van de menselijke hebzucht, de zwakke zenuwen en juist de hebzucht die... Sommige mensen aanleiding geeft om aandelen te kopen met geleend geld. Op het moment dat dan de koersen dalen komen ze met de vingers tussen de deur en door hun financiers worden ze min of meer gedwongen om afscheid te nemen van hun stukken. En de fout, de diepe oorzaak van deze ontreddering is in feite de menselijke hebzucht die collectief in een soort massapsychose eerst zorgt voor een geweldige opblazen van de koersen en dan voor een paniek waarbij men zich als lemmingen in de zee Stort. Nog nooit heeft de VPRO Radio zoveel aandacht besteed aan geld. Nou. Vanaf 7 uur vanochtend, onge ongeveer, ik heb het opgeteld, ongeveer 2 uur nu al. Totaal, over geld. En nog nooit heeft op, hebben we op de VPRO Radio zoveel geldgeile mensen gesproken. Het is nog niet afgelopen, want dadelijk komt uh, Godfried van Run nog met de avonturen op Beursplein 5. Ik moet nog even vertellen dat dit spoor werd vandaag gemaakt door Nienke Vijs, Sanne ten Katen, Paul van der Graag, Ton van der Graaf en Hans Simonsen. Heeft een meneer gebeld, een anonieme meneer, ik heb aandelen in de DSM. Door de berichten dat er van alles aan de hand is, zijn mijn kinderen ongerust geworden. Maar er is niks aan de hand, aandelen zakken en stijgen weer. Bovendien, bij de DSM kan je niks gebeuren, zegt die meneer. Nou, die meneer die moet misschien nog maar eens een keertje luisteren... en van de afgelopen drie kwartier een cassettebandje bestellen. Dat kan. U moet dan tien gulden overmaken op giro nummer 444600... 444600, de naam van de VPRO in Hilversum, en vermeld op het strookje het spoor en de beurs.